You gotta take this life and live it Oh you can, oh you can, and never let it go. Oh, there's one thing in this life I understand. Oh, siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire. No, siamo noi accesa questa ansia leggerissima, chia, chia. I gotta change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 6.9 ZFM ZFM I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights Waiting for someone Oh, oh,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 Si je quittais à toi j'ai trouvé mon étoile je l'ai suivi un instant si on Et si tu crois que c'est fini jamais c'est juste une pause un répit après J'ai glissé Je sous True love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 Volgens de onderzoekers maken vooral lagere opgeleiders zich zorgen over verharding van de samenleving, onveiligheid en over de politiek die de problemen niet zou aanpakken. In Duitsland hebben treinmachines.